Brandsen met het NOS Journaal. Het is hacker gelukt om binnen te dringen bij een bedrijf dat advertenties op websites verzorgt. Daardoor wordt er een virus meegestuurd met die advertenties, meldt het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox IT. Als mensen geïnfecteerde websites bezoeken, kan het virus zich op de computer nestelen. Het virus kan dan mogelijk gebruikersnamen, wachtwoorden en andere privacygevoelige informatie achterhalen. Welke website de geïnfecteerde advertenties laten zien is niet duidelijk. Maar volgens het IT-bedrijf worden de virussen op grote schaal verspreid. De top van ABN AMRO heeft de gevoelens in de samenleving onderschat. Dat heeft voorzitter Van Slingeland van de Raad van Commissarissen van de Bank gezegd tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen. Nadat de bank in maart een salarisverhoging van 100.000 euro bekend maakte voor leden van de Raad van Bestuur, ontstond commotie. Toch vindt Van Slingeland de afgesproken loonsverhoging moreel te verdedigen. Treinconducteurs uit Rotterdam controleren komende dag geen kaartjes. Ze voeren actie om aandacht te vragen voor agressie tegen treinpersoneel. Het Rotterdamse NS-personeel roept de collega's in het land op om zich bij de actie aan te sluiten. De vakbonden steunen de actie niet. Afgelopen paasweekeinde zijn er vier keer gevallen van agressie tegen treinpersoneel geweest. Pek Zwolle staat begin mei in de finale om de KNVB-beker. De bekerhouder won uit van FC Twente. Lange tijd stond Pek voor met 1-0, vlak voor tijd werd het 1-1. In de verlenging werd niet gescoord, maar na de wedstrijd werd beslist met strafschoppen. De andere finale, FC Groningen-Excelsior, wordt komende dag gespeeld. Het weer, vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden. Komende dag eerst grijs, maar smiddags op steeds meer plaatsen zon. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS. -Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht. You will hold me dear Though I'm far away Live. The hers is falling behind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 Dan c'est du sentiment. MUZIEK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 Ik ben altijd maar de koole. Ik doe alles voor mijn kik. Ik ben altijd maar de macho. De Latino. De De Nero. Ik ben altijd maar de stoere. Maar nooit een keer de no Ik wou dat ik jou was. Gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens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 Was. Ik niet de maan, maar juist de thuis was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragout, maar de pastai was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de voogdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar de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 En wij dan nog steeds bij ons. En jij dan nog steeds. En jij dan nog steeds. En wij dan nog steeds bij ons.